10 uur Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Prins William en Kate Middleton krijgen bij hun huwelijk de titel Hertog en Hertogin van Cambridge. Correspondent Arjen van der Horst. Ze krijgen een hele serie titels. Zoals verwacht worden ze hertog en hertogin. Daarnaast horen ze de graaf van en gravin van Strathorn en baron Carrick-Fergus en barones natuurlijk. De drie titels die ze in krijgen waarvan de hoogste natuurlijk die van hertog is. Want dat is de hoogste titel die je in de Britse adelstand kan krijgen. Bij Westminster Abbey in Londen arriveerden inmiddels de eerste gasten voor de bruiloft. Eerst gaan vrienden en bekenden van het paar naar binnen. Later volgen politici en koninklijke gasten. Om 12 uur begint de plechtigheid. Daarna gaan William en Kate in een open koets van de kerk naar Buckingham Palace. Rond half drie worden ze op het balkon van het paleis verwacht voor de kus. Langs de route staan duizenden mensen die een glimp van het bruidspaar willen opvangen. Het feest is straks te volgen hier op Radio 1 en op Nederland 1. En er wordt een live blog bijgehouden over het huwelijk op nos.nl.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 Het automerk Saab zal ook dit jaar draaien met verlies. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Er werden ruim 9.000 auto's verkocht. Voor heel 2011 werd gemikt op 80.000 auto's, maar dat aantal wordt niet gehaald. Dat komt onder meer door problemen met de productie. Gisteren werd bekend dat de Russische investeerder Antonov opnieuw geld steekt in Saab. De autofabrikant werd vorig jaar overgenomen door de Nederlandse fabrikant van luxe sportwagens Spijker. Dat gebeurde met steun van Antonov. In de Zwitserse Alpen zijn twee bergbeklimmers om het leven gekomen. Onder hen is de Zwitser Erhard Loretan. een van de weinige klimmers die alle 14 hoogste bergen ter wereld heeft beklommen. Loretan werd in 1986 bekend toen hij zonder perslucht de top van de Mount Everest bereikte. Gisteren kwam hij op zijn 52e verjaardag samen met een vrouw van 38 om het leven. Ze waren op weg naar een ruim 4000 meter hoge berg in het Berner Oberland... toen ze honderden meters naar beneden vielen.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 Welkom in de nieuwe realiteit. Welkom bij Tele2 Zakelijk. De Canon EOS 60D met gratis Focus magazine en twee fotoboeken. Kijk op fotokonijnenberg.nl Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De pensioenfondsen onderschatten de beleggingsrisico's en dat kost veel geld, zegt de Nederlandse bank. Meer dan 300.000 mensen ontvangen een WHO-uitkering omdat ze door psychische problemen niet meer kunnen werken. Ik denk dat als je uh, gaat solliciteren en je vertelt dat je een psychiatrisch verleden hebt, dan maak je de kans om aangenomen te worden in dit tijdperk nog vrij klein, denk ik. De ramp in de Luberkerbocht, waarbij in 1945 zo'n 8000 mensen stierven... is nu gereconstrueerd. En het ochtendtumeur van Saskia Dresselhuis, het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Eerst naar Londen, nog exact 55 minuten. Dan betreedt Kate Middleton in ongetwijfeld een witte jurk... met een hele lange sleep, de Westminster Abbey. Daar waar nu de eerste gasten binnenkomen. NOS-correspondent Arjan van der Horst bij Buckingham Palace. Goedemorgen. Goedemorgen. En Mr. Bien al gezien? Nee, is nog niet. Ze beginnen, om het oneerwiedig te zeggen, met de plebs. De ja. gewone uh, burgers, de gewone stervelingen komen nu binnen. En dan uh, ja, over een uurtje, ongeveer, werken we ons omhoog in de hiërarchie. De Dan komen, de premiers van verschillende landen, diplomatieke korps... Uh, de koninklijke hoogheden uit Europa, de Arabische wereld. En natuurlijk eindigen we met de koninklijke familie, de Windsors zelf. Voordat Kate Middleton zelf om 11 uur plaatselijke tijd, 12 uur Nederlandse tijd met haar lange sleep zal aankomen. Ja, ik had even geen rekening gehouden met het tijdsverschil. Dankjewel voor de correctie. Ja. Zegt het, er beginnen een beetje wolken te ontstaan. Daar. Blijft het wel droog daar bij jou? Nou, dat is maar de vraag. Het is dicht bewolken, eigenlijk al sinds deze ochtend. Een beetje frisjes ook. Ja, de voorspelling was voor vrijdag... dat het misschien wel zou gaan regenen. Tot nu toe is het droog gebleven. En met een beetje mazzel blijft die regen weg... tot later in de middag. Want de verwachting is dat, het, dat we wel buien gaan zien. Maar... Misschien is dat pas om drie uur. En dan is natuurlijk al de dienst helemaal voorbij. Hier. Dus met een beetje mazel houden we het droog voor William en Kate. Ja. De slager al wel gezien, want ik begreep dat de slager wel eens uitgenodigd. Het dorpje van Kate Middleton. De slager, de postbode, de kroegbaas uit Bucklebury. Ja? Uh, ik heb er al een paar gezichten gezien. Ik was gisteren in Bucklebury, heb ik even ook met de slager gesproken. Uh, die zijn natuurlijk ontzettend trots dat ze er vandaag bij mogen zijn. Uh, die zie je nu uh, langzaam binnenschuiven. Een zee van zeer kleurrijke hoeden. Mannen in prachtige pakken. Uh, die zijn helemaal opgedoft voor de grote dag vandaag. Toch nog even snel dan dat spoorboekje dat je al eerder vanochtend hebt gegeven. Maar voor mensen die dat hebben gemist. Ik geloof dat om tien over elf Nederlandse tijd de prins zijn aantreden maakt. Hè? Ja, de prins William zal aankomen met zijn broer prins Harry. Uh, dat is de best man, de getuige. Uh, die zullen drie kwartier moeten wachten. Vijftig uh, minuten totdat Kate zal aankomen. In de tussentijd zullen we uh, vanaf twintig over elf de leden van de Britse koninklijke familie zien arriveren. En dan om 38 minuten over elf komt de koninklijke. Zelf aan. En dan natuurlijk, Kate die zal dan precies stipt want dit is een operatie met militaire precisie uitgevoerd om uh, 11 uur plaatselijke tijd, 12 uur Nederlandse tijd uh, arriveren en dan zal ook de officiële kerkdienst beginnen. Goed, één vraag nog Arjan, waarom moet die prins zo lang wachten? Ja, natuurlijk. Die moeten altijd wachten. liefst zo lang mogelijk natuurlijk. Dus het moet een verrassing blijven. Kate wil ook per se dat, dat hij de jurk niet zou zien. Daarom komt ze ook niet in een open koets, maar in een Rolls Royce. We zien dus waarschijnlijk wel haar gezicht, maar niet uh, hoe, hoe de jurk eruit gaat zien. En dat zien we pas echt als ze op de trappen van Westminster, Westminster Abbey uh, zal aankomen. Goed. Ik krijg opeens een visioen van voorwijders en een funeral op deze manier. Ja, ja een beetje wel. Ja. Goed, Jan. Houd ons op de hoogte daar vanuit. Londen. Yo. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Volgende vraag: Is uw oude dag wel veilig bij uw pensioenfonds? Pensioenfondsen verliezen namelijk geld door onderschatting van beleggingsrisico's. Blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Bank heeft uitgevoerd naar de pensioenfondsen. Gerard Riemen is de directeur van de Pensioenfederatie, zeg maar de koepel van pensioenfondsen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Let u wel goed op. Jazeker. En uh, ik heb het rapport ook gelezen. Uh, ja, en daar staat dat u staat... niet goed op? Er staat daar niet in dat de pensioenfondsen geld verliezen. Nee, maar er staat wel in dat u de beleggingsrisico's onderschat. Dat, dat, uh, daar staat in dat bij uh, verschillende pensioenfondsen uh, uh, er meer awareness, meer, meer, meer, meer risicohouding naar die beleggingsrisico mag zijn. En de, daar, daar zijn we het mee eens. Dat is uh, uh, uh, een conclusie die wij twee jaar geleden ook hebben getrokken. Ja. En uh, waar we dus ook al hard mee aan het werk zijn. En dat Nederlandse bank begint dat rapportje dus ook gelukkig met een compliment aan de sector. Die zegt, er verbetert al veel. En te zegt terecht, maar er is nog meer mogelijk. Dat ja. kan beter. Maar en, nou uh... zegt u het wel heel eufemistisch. Want de Nederlandse bank zegt dat bij sommige fondsen het beleid inderdaad misschien wel is verbeterd. Maar dat de sector als geheel tekort schiet. De, de, dat de sector als geheel nog een stap verder moet zetten, dat, dat zijn wij het eens. Met de Nederlandse Bank zijn we als sector ook hard mee bezig. Nogmaals, we en de toezichthouder en de sector eh, en, en, en de overheid zijn er twee jaar geleden, hebben we, eh, zijn we eh, als het ware dit, dit lek boven water gehaald. We zijn aan de slag gegaan. We hebben zelf ook niet het idee dat we er al zijn. Nee. We hebben wel het idee dat we een aantal goede stappen zetten en dat er nog een paar stappen verder gezet moet, uh, moet worden, ja. Ja. Maar goed, eigenlijk zegt de Nederlandse bank toch gewoon dat de pensioenfondsen miljarden hebben verloren, dat ze onprofessioneel bezig zijn. Nee hoor, dat zeggen ze echt niet. Uh, nou mag ik dan uh, een paar uh, van die kritiekpunten langslopen. Er bestaat, ja, schrijft de Nederlandse bank, de mogelijkheid dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille niet overeenkomt met de strategische portefeuille ja. die op voorhand door het bestuur is vastgesteld. Met ja. andere woorden, er wordt belegd in dingen die niet uh, overeenstemmen met wat is, af, met wat is uh, besloten. Dat klopt. Uh, dat heeft te maken met het feit dat het, uh, het, het beleggingsbeleid uh, wordt dan uitbesteed aan een vermogensbeheerder. Ja. En een van de zwakke punten inderdaad is dat het bestuur dan straks onvoldoende in controle is op wat de vermogensbeheerder doet. Ja. Dat heeft te maken met die mandaten. Ja. Uh, en dat betekent dat daar, uh, daar verbetering aan moet worden. Alleen ja. uw, uw conclusie dat daarmee geld wordt verloren... Nee, die mijn, mijn, mijn vraag niet. was of u professioneel bezig bent. De vraag: die uh, uh, besturen zijn, uh, bestaan uit sociale partners, bestaan uit werkgevers en werknemers. Ja. Die hoeven niet zelf de experts te zijn, maar ze moeten wel in controle zijn. Ze ja. moeten dus degenen die de echte stand van hebben kunnen controleren ja. en bevragen, en, en, en die moeten goed kunnen rapporteren over ja. wat er gebeurt. Nou, maar, meneer daar van, is, maar meneer Riemer, daar krijgt u ja. gewoon een onvoldoende van de Nederlandse Bank. Nou, daar krijgen wij een. een u kunt zeggen, u krijgt een onvoldoende van de Nederlandse bank. Ik zie het zo. We kregen vorig jaar een 4,5. En nu zitten we op een 5,5. En de Nederlandse bank zegt tegen ons terecht: u moet een 7 krijgen. Ja, als ik thuis kwam met zo'n rapport vroeger. Ja? Ja. Nou ja, laat ik het zo ik moet ik het zin afmaken, kinderen. Kinderen. of dat nou, nou, het wel? Nou, nou, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb drie kinderen. Als, als, mijn, als mijn zoon thuis komt met een 4,5, zeg ik... joh, dat moet echt beter. En als hij het jaar thuis komt met de 5,5, zeg ik... het gaat de goede kant op. En het kan nog beter. En zo zie ik het ook. Ja, meneer Riemen, u beheert de pensioenfondsen van half Nederland. Dus uh, die mensen moeten erop kunnen vertrouwen... dat het geld dat ze jarenlang in die pot van u hebben gestopt... dat ze dat op een gegeven moment ook terugkrijgen. Dan kan je wel zeggen, we hebben nog een onvoldoende... maar het gaat wel een beetje beter. Ja, maar nogmaals... Ik, ik doe mijn ik, best en dat is al goed genoeg. Nee, maar ik, nogmaals, uw, uw, uw conclusie dat, ne, dat er geld verloren gaat... dat is geen conclusie van de Nederlandse bank. En dat is geen één-op-één relatie. Maar er is toch geld verloren gegaan? U nee, hebt is... de, u, de, de hele pensioenuitkering stond onder druk enige tijd geleden. Ja, maar dat lag echt aan andere dingen. U, u e, e, e, laat het zo uh, het is heel helder, er is ook een rapport verschenen van externe commissies. De heer Vrijns heeft daar onderzoek naar gedaan op verzoek van het kabinet. En die heeft heel helder vastgesteld, er is geen, geen geld verloren gegaan als gevolg van wat er geconstateerd wordt... ten aanzien van verbeteringen die mogelijk zijn bij het risicobeheer bij de Nederlandse pensioenfondsen. Dat het beter moet, staat buiten kijf, dat we ermee bezig zijn... Uh, staat ook buiten kijf. Dat we de goede weg op gaan, staat buiten kijf. Ja. Maar het idee dat er geld verloren is als gevolg hiervan... Kijk, er is geld verloren bij de Nederlandse pensioenfondsen... om ja. dezelfde redenen waarom bij de banken, verzekeraars... overal geld verloren ja. is. We hebben een hele grote financiële economische crisis gehad. Ja. Maar we moeten niet de dingen door elkaar gaan gooien. Nou ja, de, de, goed, de Nederlandse bank komt volgens mij niet, niet voor niks met uh, kritiek. Maar goed, los daarvan, vijf en een half is het rapportcijfer... nu. Nee, net zegt u nu uh, zelf, wanneer wordt het een negen? Wanneer het een 9 wordt? Nou, uh, laat ik het zo zeggen, de ambitie is altijd om een 9 te gaan halen. Uh, ik ben, uh, ben blij als we volgend jaar uh, een Nederlandse bank met het onderzoek komt en zegt van het is nog verder verbeterd. Het is nu een, uh, een, een 6,5. Uh, ja, voor die 9 moet je streven. Uh, wat mij betreft zitten we over drie jaar uh, op een uh, ruime voldoende. Maar ik moet er toch vooruit kunnen gaan als ik een pens mijn pensioen bij u opbouw dat u die 9 haalt? U moet er vanuit kunnen gaan dat als u pensioen bij mij opbouwt... Uh, dat er gewerkt wordt aan uh, uh, het allerbeste. Maar uh, we moeten ook realistisch zijn. Er zijn altijd verbeteringen, mogelijk. Niks is perfect. Nee, daarom zeg ik ook 9 en geen 10. Ja, ja, ja. Nou ja. Uh, gaat u... luisteren. Die ruime voldoende gaat te komen. Ja. Uh, of het dan een 8 of een 9 is, uh, dat is ook uh, uh, aan de subjectiviteit van de deelnemer... aan de toezichthouden op dat moment. Goed. Zullen we afspreken dat we van volgend jaar weer contact hebben op dit moment? Wat, wat mij betreft, goed. Meneer ik dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Nou, dan zie je de werkelijkheid niet meer. Dan zijn je hersens net een snelkookpan. 1 op de vier Nederlanders krijgt een psychische aandoening. Dus je kunt heel depressief zijn, maar ook ziekelijk vrolijk.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 Nou, het is ook door het werk gekomen. Want? Ja, ik moest dingen doen waar ik niet achter stond. En, dat, uh, uh, en ik ben een perfectionist. Dus ja, als je die twee bij elkaar zet, dan uh, krijg je echt problemen. En ik dacht door hard werken dat wel uh, ja, uit te schakelen. Zo van, nou, als ik hard werk en laat zien dat ik dat, dat goed werk doe, dan, uh, dan is het over. Ik heb gewoon nog harder gewerkt dan uh, normaal. Dus geen uh, 100 maar wel 120 of misschien 150, misschien wel 200 gedaan. En uh, ja, dat heeft geleid dat ik uiteindelijk uit ben gevallen. Wat waren de klachten? De klachten waren dat ik heel erg angstig was, maar ik wist niet waarom. Dus het was een angst om de angst. En uh, ik dorst niet naar buiten, ik dorst niet meer uh, te praten... want dan dacht ik dat ik afgeluisterd werd. Uh, nou, allerlei uh, rare ideeën. Maar wat uh, heel frappant was, is dat ik die gedachten... wist dat die gedachten niet reëel waren. Dan wordt de angst alleen maar groter... omdat je weet dat je irreële gedachten hebt. Robert Eleveld had een burn-out. Hij werkte bij een grote bank die reorganiseerde... en was bang om zijn baan kwijt te raken. Hij kon niet meer slapen. En aan zijn verhalen was geen touw meer vast te knopen. Hij begon wartaal uit te slaan. En hij had last van angst- en stemmingstoornissen. Mijn vriendin zei van, Robert, het gaat niet goed. We moeten naar de crisisdienst. Maar ik had zelf helemaal niet in de gaten dat het niet goed was. Nee, nee ik kreeg het wel te horen. Maar het kwam niet binnen, nee. Wanneer realiseerde je wel dat je heel ziek was? Pas een anderhalf jaar later. Dagbehandeling. Toen kwam ik met anderen in contact die hetzelfde hadden. En toen pas herkende ik uh, dat ik ziek was. En heel erg ziek, ja. Ja. Van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid... wordt 40% veroorzaakt door psychische problemen. Meer dan 300.000 mensen ontvangen een WHO-uitkering... omdat zij door psychische problemen niet meer kunnen werken. Dat zijn inderdaad ja. de cijfers en dat is ook ja. de realiteit. Ja. Ik kan het alleen maar beamen. Dus dat zegt ook iets over wat, wat psychische problemen kan veroorzaken bij mensen. Roxanne Vernimmen is bestuursvoorzitter van Altrecht... en bestuurder van GGZ Nederland. De samenleving vraagt ook andere uh, dingen van mensen momenteel... dan tien of twintig jaar geleden. Ik noem maar even de hele internet gebeuren. Hoeveel informatie op een dag op ons afkomt, waar wij uh, relatief gezonde mensen... goed kunnen selecteren met die informatie. Maar als je een probleem hebt in een informatieverwerking... Uh, uh, en al die prikkels komen op je af... dan krijg je daar wel een probleem mee als dat een zwak punt is. Dus dat is het ook bijvoorbeeld. Robert Eleveld werkte bij de Rabobank. kwam ziek thuis te zitten en wilde weer aan het werk. Nou, door die dagbehandeling wist ik dat... Uh, als ik wacht op die, uh, de behandelaars, dan schiet dat allemaal niet op. Dus ik moet het zelf weer doen. Dus ik ben weer zelf aan de slag gegaan. Dus ik ben uh, vier weken nadat ik uit het ziekenhuis kwam... ben ik weer aan de slag gegaan. Omdat ik wist, uh, thuisblijven heeft geen zin. Uh, ik moet gewoon weer aan de slag. Uh, werken, uh, sociale contacten onderhouden. Uh, nou, van alles en nog wat gaan doen. Manager Arno Schaap nam hem aan. Ondanks zijn psychiatrisch verleden. Een van de medewerkers op de afdeling uh, was op dat moment ziek thuis. Al langere tijd met psychiatrische problemen. Uh, en is, uh, is daarna uh, was toe aan reïntegratie. Was toe om weer te gaan uh, beginnen met, met zijn werk. Uh, en daar heb ik hem zo goed mogelijk in uh, proberen te begeleiden. Maar het was dus al iemand die al bij Rabobank werkte. Vervolgens thuis kwam te zitten en die weer binnen Rabobank reïntegreerde. Ja, precies, dat klopt. Had u hem ook van buitenaf aangenomen? Als iemand zo lang thuis uh, gezeten had? Nee, ik zou hem ook gewoon kijken naar de specifieke situatie. Zou ik hem op dat moment niet aangenomen uh, hebben? Hij was op dat moment ook gewoon ziek. Um, zijn hele reintegratietraject uh, heeft ook best een poos geduurd. En een groot stuk daarvan was ook echt gewoon... ja, Hoe, ja, hoe vaak genoemd was zeg maar is gewoon weer beginnen met, met werken op therapeutische basis. Ja, dat betekent dat het in die zin zeg maar, ook niet... Dat is ook dat ik niet het moment om iemand van buitenaf... Uh, uh, aan te nemen als, als medewerker. Het klinkt eigenlijk wel logisch dat een werkgever uitkijkt met werknemers met een psychiatrisch verleden. Voor je het weet zit hij weer een hele tijd in de ziektewet. Als je weer bij jezelf de werkgever blijft, dan, uh, dan is het waarschijnlijk weer makkelijker. Omdat je dan weet je ook wat iemand kan... en dan is er nog wel huiverigheid uh, voor de medewerker om het toe te geven. Maar ik denk dat als je uh, gaat solliciteren bij een, voor een nieuwe baan... en je vertelt dat je een psychiatrisch verleden hebt... dan maak je de kans om aangenomen te worden in dit tijdperk nog vrij klein, denk ik. Dat is ja. waar. En wat zou je daaraan kunnen doen? Eens een psychiatrische stoornis is niet altijd een psychiatrische stoornis... De meeste mensen genezen en gaan weer helemaal door met, met, met hun leven. Dus dat moeten mensen ook weten. Eigenlijk is het feitelijk niets anders, zegt u, dan een somatische aandoening. In principe niet, nee. Dat is mijn, uh, dat is mijn pleidooi. Ja. Het is een ziekte, zoals er heel veel andere ziektes zijn. Er zit altijd een bepaalde onvoorspelbaarheid in die, in die psychische aandoeningen. Nou, voor wie onvoorspelbaar? Well, dat is maar de vraag. Als je de eerste keer hem zelf krijgt, dan is het inderdaad je overkomen. Maar dat geldt ook als je voor het eerst weet dat je suikerziekte hebt. Dat overkomt je ook. Maar daar ga je dan mee omleven. En dan is de onvoorspelbaarheid wordt gewoon steeds minder. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. En volgende week in Goedemorgen Nederland. Het is onderweg, noodkamer. Over. Nederland is een veilig land. U ziet ons hier blauwen, toch?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 En tot die tijd zijn opmerkingen en vragen welkom op goedemorgennederland.nl Straks de ramp in de Luberka bocht, waarbij in 1945 zo'n 8000 gevangenen stierven, is nu gereconstrueerd. Eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Wat hoognodig verboden moet worden, is het nuttige van sterk geurend of krakend eten in volle treinen. Ik denk daarbij aan patatjes oorlog met een fikse schep uiensaus... amandarijnen, kibbeling of knisperende Japanse borrelnootjes. Kun je jegens een te hardbellende coupegenoot coupégenoot... nog wel eens een handgebaar maken van effe dimmen? Zoiets is niet mogelijk tegenover dit soort etende medereizigers. Wat dan? Pluggen in de oren? Wasknijper op je neus? Maar ja, wie heeft er nou weer wasknijpers in zijn tas? Deze week zat ik weer eens tegenover een man... die veilig verschanst achter het financiële dagblad... een zak Japanse zoutjes in krokant laagje zat te verorberen. Een half pond zak van cellofaan, ook dat nog. In een stampvolle spitstrein van Utrecht naar Almere... had hij de zak op het tafeltje voor zich gelegd. Terwijl hij zogenaamd verdiept was in een artikel over bankaire hypotheken... ging zijn hand om de paar seconden naar die krakende zak om er weer zo'n opgepimpte pinda uit te halen... die hij daarna zeer hoorbaar ging zitten vermalen. Toen ik na een half uur de trein verliet, was de zak net leeg... en ik barstend van ergernis. Het is dat ik zo netjes ben opgevoed... anders had ik hem graag een mep met mijn handtas gegeven. Verbieden kun je dat eten natuurlijk niet. Althans, dat geloof ik. Behalve vrijheid van meningsuiting... heeft de Nederlander vast ook vrijheid van consumptie. En als daaraan getornd wordt, staan Geert Wilders en zijn maatje Moskowitz... zo weer bij de rechter, want Henk en Ingrid moeten natuurlijk... overal en altijd vrij kunnen snacken. Maar wat die treineters betreft, laat de NS in navolging van de stiltecoupés... speciale eetcoupés inrichten, waar mensen achter dubbel glas... en onder een reusachtige afzuigkap vredig hun stinkende en krakende... vis, friet, zoutjes en mandarijnen kunnen nuttigen dan krijg ik tenminste geen hoge bloeddruk en moordneigingen meer. Zij, Siska Dresselhuis. Maandagochtend het van Henk Westbroek. Het is, eh, dames en heren, zeven minuten voor half elf. Vijf dagen voor de Duitse capitulatie in mei 1945... torpedeerden Britse piloten het passagiersschip Cap Arcona... Van, eh, en het vrachtschip Tielbeek. <coughs> Pardon. Aan boord zaten gevangenen uit het concentratiekamp Neungamme. Ongeveer 8000 mensen kwamen om het leven. Sietse Geertzema reconstrueerde aan de hand van getuigenverklaringen en rapporten. wat er nou precies gebeurde op die 3e mei. in het boek De Ramp in de Lübecker Bocht. Meneer Geertsma, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde daar precies? Uh, ja, wat gebeurde precies? De, die schepen werden getorpedeerd door de Britten. Uh, terwijl ze gewaarschuwd waren... dat er uh, gevangenen aan boord waren. En toch gingen ze over tot torpederen. Waarom uh, deden ze dat? Uh, daar is uh, al heel lang over gediscussieerd. Uh, uh. En er is, zijn ook uh, wilde speculaties op losgelaten. Maar wij denken dat het eigenlijk uh, heel eenvoudig was. Op 2 mei... Uh, hebben de Britten verkenningsvluchten uitgevoerd in de Lübeck-bocht. En die uh, vliegtuigen zagen toen uh, een heleboel schepen. En uh, generaal Eisenhower had bevolen dat uh, korsten wat korsten voorkomen moest worden. Dat uh, Duitse schepen richting Noorwegen zouden gaan om eventueel daar door te vechten. Ja, want dus, het kwam in die dagen wel vaker voor dat ook hospitaalschepen eh, daadwerkelijk waren ingericht als munitiedepots. Hè? Die voeren dan rond op de zee. En dat, dat zou heel goed kunnen. Ja, daar heb ik verder niet veel informatie over. Maar het was, uh, het was duidelijk dat, uh, dat Hitler. De, de geruchten gingen dat Hitler op twee fronten wou doorvechten, namelijk in de Alpen, in de Alpenvisting ja. en in Noorwegen. En ja. dat willen de geallieerden tot iedere prijs voorkomen. Ja. En daarom. Daarom moesten die schepen op 3 mei getorpedeerd worden. Ja. Waarom zaten die gevangenen uit het concentratiekamp Gamma aan boord van die boot? Uh, uh, er was een uh, zogenaamd Himmler bevel. Himmler was uh, de leider van de SS. Hi ja. Uh, Himmler wilde niet dat gevangenen levend in de handen van de vijand vielen. Uh, op dat moment had uh, een, meneer Barsovits Beer het bevel... over uh, de regio waar Gamma in lag... En dat was een aanbidder van Himmler. En die wilde hem tot iedere prijs gehoorzamen. Uh -huh. Dus die heeft samen met, met de kouleider van Hamburg, Kalfman... heeft hij besloten om de gevangenen op schepen onder te brengen. Dan waren ze in ieder geval uit Nooienkammen. Nooienkammen zag er toen de Gaudierden kwamen heel netjes uit. Het was helemaal opgeruimd. En ook in, in Hamburg waren er ook veel... Uh, uh, Dwangarbeiders, er waren buitenkampen van Nooienkammer... die waren ook, voordat no Hamburg overgegeven is aan de Britten... Uh, waren al die buitenkampen keurig netjes uh, opgeruimd. Dus dat wekte de indruk mm -hmm. dat Nooienkammer en Hamburg... Uh, eigenlijk wel meevielen in de oorlog. Juist. Terwijl het er heel verschrikkelijk geweest is. Absoluut. U hebt getuigen gesproken van die dag. Hoeveel? Uh, wij, hebben, wij zijn in... 2000 al begonnen met een onderzoek voor het boek Nederlanders in Nooienkammer. Mm -hmm. En toen waren er nog overlevenden. En nu is er op dit moment is er nog één overlevende van de, die de ramp op de Capricona heeft meegemaakt. En die hebben we inderdaad gesproken. Maar daarnaast hebben we erg veel bronnenmateriaal kunnen vinden. Zowel in Nooienkammer als Neustad. maar ook uit Londen. En... Er zijn zo'n uh, 80 mensen, maar zowel Nederlanders als buitenlanders... die hun ervaringen over deze ramp hebben opgeschreven. Ja. En daar is uh, eigenlijk uh, tot nu toe niet zo heel erg veel mee gedaan. In nee. Duitsland zijn wel boeken over deze zaak verschenen. Ja. Maar in Nederland eigenlijk nog helemaal niet. Er zit ook een persoonlijke uh, dimensie aan dit verhaal vast. Want uw vader is tijdens de oorlog gearresteerd naar Noeungamme getransporteerd. En hij zat aan boord van die boot, hè? Uh, volgens de autoriteiten zat hij aan boord van die boot. Uh, maar volgens mijn uh, eigen interpretatie van de, van de stukken... die ik uh, bij het Rode Kruis heb gevonden... Uh, heeft hij niet aan boord van die boot gezeten... maar is hij al voor half maart uh, omgekomen in Nooienkamer zelf. Ja. Hij had toorsperren en dat betekende dat je het kam niet uit mocht. Maar ook dat alle gegevens over je, die werden vernietigd. Juist. Goed, uw onderzoek op basis van al die getuigenverklaringen... en ander onderzoek heeft dus opgeleverd dat de geallieerden... de Britten in het bijzonder, want die verlogen die vliegtuigen... willens- en wetens schepen met daar aan boord gevangenen hebben getorpedeerd. Nee, het ligt wat subtieler. Oh, zo begreep ik het net van u. Ja, nee, het ligt subtieler. Er zijn dus 2 mei zijn er uh, uh, verkenningsvluchten geweest en op 2 mei is ook uh, zijn de Britten gewaarschuwd dat er gevangenen aan boord zaten. Ja. Maar die verkenningsvluchten gaven aan dat het om troepentransportschepen ging. Dus er waren in feite twee boodschappen, tegengestelde. Juist. En dan en, hebben ze daar geallieerd, dus het zeker voor het onzekere genomen. Ja, ze hebben zelfs op 3 mei, in de vroege morgen, ja. nog weer verkenningsvluchten gestuurd. Juist. En die, die, die, die hebben zelfs boven die schepen gecirkeld. Ja. En wat ze zagen was... Uh, uh, eh, militairen, eh, oorlogsvlaggen. En die militairen die schoten ook met mitrieurs op die vliegtuigen. Dus Wat? de conclusie is toen geweest... het zijn eh, geen gevangenen, maar het zijn troepentransportschepen. U hebt dat boek geschreven als papieren document... omdat de ramp nog steeds niet officieel wordt herdacht... maar ook als oproep aan de Britse regering... om de archieven nu eindelijk eens een keer open te gooien. Want die blijven op zichzelf dicht tot 2045. Hè? laatste vraag. Denkt u dat het kans verslagen heeft? Ik denk het niet, maar ik blijf hopen. Goed, we kunnen het allemaal lezen nu in uh, uw boek. Ik dank u wel. De ramp in de Luberker Bocht heet het boek. Ik dank u wel, meneer Gitsma. Graag gedaan. Half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden op deze vrijdagochtend... en snel door te gaan naar de bus van Prem. Prem, goedemorgen. Waar ben je vandaag? Sven, goedemorgen. Twee dingen. Nummer één, luisteraars, gegarandeerd een half uur geen geklet. En gekletter over de monarchie in Engeland. Een half uur Keet en William Vrije Radio. Sven Kokkelman, doe jij nog vrijwilligerswerk? Uh, op dit moment niet. Jij? Uh, op dit moment niet. Nee. En het jammer, ik wel. En het jammer is dat steeds meer mensen in Nederland geen vrijwilligerswerk doen. En 2011 is nota bene het Europese jaar voor het vrijwilligerswerk. En in Linden, u weet wel, op de Betuwe... waar ook Hans Kraaij junior, een prachtig voetbalclub, daar de coach van is... hebben ze grote problemen om morgen Koninginnendag te organiseren. Maar de Oost-Europeanen -Europe komen ons tot redding. Dat hoort u allemaal zo meteen. Nadat Dorald Megens met zijn warme aangename stem u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS-journaal. Rond deze tijd geeft christenunie leider André Rouwvoet een verklaring over zijn vertrek uit de Tweede Kamer. Vanmorgen maakte hij bekend dat hij volgende maand de Haagse politiek verlaat. Rouwvoet wordt opgevolgd door Arie Slop. Zometeen onderbreken we premtime even zodra we meer weten over het waarom van Rouwvoets vertrek. Als prem het goed vindt, tenminste. Prins William en Kate Middleton krijgen bij hun huwelijk de titel hertog en hertogin van Cambridge. Bovendien worden ze graaf en grafin van Strathurn en baron en barones van Carrickfergus. Het heeft het Britse Koninklijk Huis bekendgemaakt. Saab gaat ook dit jaar draaien met verlies. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Er werden ruim 9000 auto's verkocht. Voor heel 2011 werd gemikt op 80.000 auto's, maar dat aantal wordt niet gehaald. Onder meer door problemen met de productie. En in de Zwitserse Alpen zijn twee bergbeklimmers omgekomen. Een van hen is de Zwitser Erhard Loretan. Een van de weinigen die alle 14 hoogste bergen ter wereld hebben beklommen. Gisteren kwam hij op zijn 52e verjaardag samen met een vrouw van 38 om het leven... toen ze in het Berner Oberland honderden meters naar beneden vielen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. time. REM, RADACESION 2011 is het Europese jaar van het vrijwilligerswerk. Maar het lijkt alsof we in Nederland helemaal niet meer het nobele werk van de vrijwilliger willen uitvoeren. Hier in Linden op de Betuwe kwamen ze daar keihard achter. Hoe? Wel, morgen is het Koninginnedag en al die activiteiten zijn alleen mogelijk als heel veel mensen gratis en voor niets de hele dag werken. En de inwoners van Lienen lijken dat niet te willen. Vrijwilligerswerk nu even niet. Gelukkig redden ook de Polen hier weer de schone Nederlandse tradities. Maar ik wil graag van u, de luisteraar, weten waarom u geen vrijwilliger meer wil of kan zijn. Bel me alstublieft op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. Luisteraars, ik vind alles goed wat Dorat Meegens doet. Dus dit wordt een bijzondere uitzending... omdat u Dorat Meegens straks zult horen over André Rolfoet. Een politicus die ik een uitstekend politicus vond. Heel integer. En ik vind het jammer dat hij weggaat uit de Tweede Kamer. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. We zijn in Linden in de Betuwe op de markt. Dag mevrouw, woont u hier? Nee, en vlakbij. Doet u nog vrijwilligerswerk? Nee, ik moet je eerlijk zeggen... ik, ik heb uh, ooit met een collectebus gelopen... maar ik ben er niet voor weggelegd. En waarom, waarom doet u het niet meer? Ja, gewoon te druk, denk ik. Ik, ik. ik werk in ploegen, dus ik bedoel, en het zijn altijd op de, op de rotse momenten. En dan 9 van de 10 keer zijn ze nog niet thuis ook. Ja, en morgen is het Koninginnedag. En dan had u hier kunnen helpen bij het. Ja, ja klopt. En waarom niet? Omdat ik zelf uh, uh, ga stappen. En, en dat is, nou kijk, ik, um, mag ik het anders zeggen, um, ik denk dat uw ouders veel meer vrijwilligerswerk deden dan... Absoluut, absoluut. En waarom denkt u dat het komt dat deze generatie, dat wij minder vrijwilligerswerk doen? Ik denk omdat wij meer met onszelf bezig zijn dan met de medemens. Goh, het kwam zelden voor dat ik met de mond vol tanden sta. Maar dat is nu... Ik, ik kan hier tegen niets meer inbrengen. Oh, sorry. Nee, nee hoor, dat is heel goed. Nou, ik wens u nog een heel prettig koor. Waar gaat u stappen? Ik ga te, denk ik naar Arnhem. En ik denk naar Wageningen. Ik, ik, ik, ik weet niet, ik zie wel waar ik uitkom. Maar niet in Linden uh, op de Dagmarkt. Daar ben ik heel eventjes met mijn jongste dochter. Oké, okay, dank u wel. En ik wens u nog een prettige dag en een Koninginnendag. En luisteraars, er is hier een kaasboer. En daar staat de jong gezonde vent achter de kassa. We staan namelijk op de markt. En uh, uh, die ziet er wel uit. Uh, dag. U komt uit Veenendaal? Ja, uh, ja, helemaal uit Veenendaal. Okay, ja. En uh, hoe heet u? Kees. Kees, doe jij nog vrijwilligerswerk? Oh, op het moment niet inderdaad. Maar uh, af en toe wel. Oké, okay, hoe oud ben je? Oké, okay, je bent een jong, gezonde vent, ziet er goed uit, goed gespierd. Dus jij zou wel uh, dat vrijwilligerswerk kunnen doen, bijvoorbeeld op Koninginnendag... om mee te helpen met het koekhappen en de achtbaan en dat soort, stormbaan. Nou, maar vrijwilligerswerk is niet alleen op Koninginnendag natuurlijk, hè? Ja. Maar doe jij de rest van het jaar wat vrijwilligerswerk? Ik is wel eens wat vrijwilligerswerk, ja. Wat? Doe wel eens wat? Iets specifieker, Kees? Nee. <lacht> zo gemakkelijk kom je niet van me af. Nee, ik merk het. Ja, nee, ik heb, ik heb heel veel uh, luisterend oor. <lacht> Wat is er toch uh, met onze generatie dat er minder vrijwilligerswerk wordt gedaan dan de vorige? Ja, nou kijk, ik denk dat het misschien ook komt door de economie. Ik denk dat alles bij elkaar is. Dat je zegt van nou als je uh, een hele drukke werkweek hebt. Dat er weinig tijd dan overschiet om dan nog eens wat dingen erbij te gaan uh, doen of zoeken. Ja, de veranderende economie, we moeten meer produceren. Meer produceren, dus minder tijd die overblijft voor uh, huis, gezin. En, en dan ook nog eens een keer vrijwilligerswerk. Uh. Ja, dan kies jij ook lekker om met je vrouwtje op de bank te zitten. Juist. Ja, ik ook hoor, dat geef ik wel eerder. toe. Morgen doe ik ook niet. Ja, morgen zijn wij wel bezig toevallig dan, maar dat is weer in een andere plaats. Maar je hebt, ja, het is gewoon over het algemeen gewoon een, st een stuk minder aan het worden. Ik kan me voorstellen dat dat een, een heikelpunt is. Ik kreeg gisteren nog een mailtje van de scoutinggroep. Ja, gebrek aan leiders. Ja, dat is gewoon uh, heel jammer eigenlijk, want daarmee verlies je ook een hele hoop uh, maatschappelijke dingen. Ja, het maatschappelijke cement, de solidariteit. Ja, precies. Ja. Dat is gewoon jammer. Toen mijn kinderen klein waren, niet ik meer vrijwilligerswerk. Mijn jongste is nu 18 en dan doe je wat minder. Ja, nou, ja dan dus dat brengt ook de tijd weer met zich mee. Maar als je dus jonge kinderen hebt, dan zul je er toch uh, wat meer betrokken moeten raken. En zijn bij de maatschappij en bij de dingen die ze doen. En misschien dus in de vrijwilligerswerk. Wat een sympathieke uh, kaashandelaar bij je. Wat kost een kilo jong belegen bij je? Ja, ik schaam me helemaal niet. 7,95. Oké, okay, dankjewel. Van Rien moet ik zeggen die de regie doet. Vandaag je bent een sympathieke fan, maar geen vrijwilliger. En uh, omdat ik makkelijk praten is en we niet aan zelfreflectie doen... heeft Rien speciaal voor u van Michael Jackson één goed liedje uitgezocht. I'm looking at the man in de meerdere luisteraars. 0800 1121 primetime@ntr.nl at ntrnl En de tweets kunnen naar hashtag 1 Radio 1. Rut van, van Beugen, je bent een man, die Rut heet. Je bent van de Linense Oranje Vereniging. Landen, dit eerst zeggen. Ik zal straks in het programma wat kritische en vervelende vragen stellen. Maar op zich heb ik ontzettend bewondering dat iemand zijn tijd neemt... om dingen te organiseren in dit dorp. Waarom ben je ermee begonnen? Ja, ik doe het al bij andere verenigingen. Ik ben bij de Corso begonnen, in feite, als vrijwilliger. En ja, op een gegeven moment dan kom je ergens en dan kom ik bij Peter de auto wassen en dan zeg je van, uh, we zoeken nog een bestuurslid, wil je dat doen? En dan doe je dat gewoon, van, ja, je doet het toch voor de kinderen, ja. in feite. Je gaat voor die kinderen, doe je, ik ben zelf ook trainer van het volleybal. Doe ik ook gratis, ook voor de kinderen. Ja. Steer je heel veel aandacht aan en dat is, het is gewoon leuk om dat te doen. U hoort bij je, rut. Uh, hoe oud ben je? Ik ben 46. 46, ik ben 49. Nee. Pieter uh, van de Griff hoe oud ben jij? Ik ben uh, 29. Wat zei je? 29. 29, hoe lang ben je al vrijwilliger? Uh, ik ben bij de Oranje Vereniging vijf jaar vrijwilliger en zeven jaar bij de vrijwillige brandweer. Nou, dus je bent... waarom doe je dat? Bij de Oranje Vereniging? Nou, gewoon vrijwilliger, vrijwilliger. vrijwilliger. Nou, bij de brandweer gewoon, omdat ze hier in het dorp mensen tekort hadden. Ja. En bij de Oranje Vereniging, ja, ik heb jaren meegedaan aan de plaatselijke zeskamp. En ik vond het ook wel eens een keer leuk om mee te doen om te organiseren. En dat uh, blijf ik steeds uh, volhouden. Maar je bent er heel veel tijd aan kwijt? Heel veel tijd, ja. Momenteel en... hebben we ook dubbele functies. Ik ben uh, ook penningmeester, want we ook geen penningmeester meer hebben. Dus er zit heel veel tijd in. Ja, dus uh, je, je, je hebt een normale baan? Ja, ik werk met mijn ouders in het bedrijf. Ja, en dan ben je hoeveel uur per week ongeveer kwijt aan, aan dit werk? Aan de Oranjevereniging? Ja. Uh, ja, toch wel uh, vijf, zes uur wel. Je, dus, uh, heb je nog een privéleven? Nou, mijn vriendin die klaagde gisteravond af, want die zei al van, ik kan geen oranje vereniging meer horen, ik zei... morgen vroeg half elf luisteren, hoor. Hoet <laughs> je vriendin? Met mijn vriend Nanda. Nanda. Oké, okay, Nanda vergeef hem, hij doet het maar voor één <laughs> keer. Ik doe een warm pleidooi bij je. Um, waarom is het nu een probleem om in Linden... dat is toch een, een, een sterke dorpse gemeenschap... waar heel veel mensen elkaar kennen, vijf, zesduizend inwoners... Uh, waarom is het zo moeilijk om mensen te vinden? Nou, dat is, dat is wel een moeilijke vraag. We hebben dit probleem al jaren eigenlijk. Al jaren uh, stoot, uh, hebben we het probleem op Koningin... en daar goh, uh, de zeskamp moet bemand worden door uh, vrijwilligers. En je kunt tegen mensen zeggen van... joh, uh, help even mee, maar als je eigen omdraait zijn ze weg. En ik heb geen idee waarom eigenlijk, maar het zou wel gewoon te maken hebben van, Ja. De verhuftiging van de samenleving. Uh... Maar Elienden, jullie zijn toch zo'n mooi lieflijk plaatsje met goede mensen. Jullie zijn toch niet de hufters uit de Randstad? Nee, maar ja, vraag het ze. Ik, uh... nou, We ik... hebben alles gedaan. Ik heb een hufter uit de Randstad uh, uh... die veel, uh... veel verstand heeft voor alles. Goedemorgen Hans Kraai. Goedemorgen. Dat is een mooie introductie. <laughs> Hans, kijk, jij bent iemand, je reist heel veel door het land. Je weet heel veel van voetbal, ook jeugdvoetbal. Wat is er? Want jij zit hier in Linden. Uh, ik vind het jammer dat je weggaat. Je hebt de club naar grote hoogte gestuurd. Um, uh, voor de luisteraars die het niet weten, Hans Kraai, voetbalcommentator, collega, was een fantastische voetballer die als die ander mensen een doodschap kocht. Even ...en kan als er geen ander nu praten. Hans, als jij het zou moeten duiden... Hè? ...je bent bij die voetbalclub... ...wat is dan ja. dat ding dat mensen steeds minder vrijwilligerswerk willen doen... ...ook bij het voetballen? Nou, ik moet zeggen... Uh, ik, ...ik hoor net het verhaal van, uh, van Peter... ...dat vind ik hartstikke mooi... ...want uh, de, wij krijgen altijd uh, heel veel aandacht... Als, als, als, ...als voetbalclub en voetbaltrainer... ...maar als ik dan hoor hoeveel hij bezig is... ...en dat hij zijn relatie daar bijna voor op het spel zet... Uh, om, om, om die geweldige koninginnen te organiseren... dan uh, vind ik dat heel erg knap en mooi. Maar bij ons moet ik zeggen... wij hebben zo ontzettend veel vrijwilligers bij de voetbalclub... dat uh, ik denk dat Liende toch wel een beetje een, een, een, uh, een, een uitstervende ras is. Want uh, in Liende doet bijna iedereen alles van niks. Dat is een fantastisch dorp. Uh, ik bedoel, uh, om maar één, ding, om één voorbeeld te geven... wij hebben uh, de afgelopen zeven jaar net z'n allen... We, het wijgevoel is in Liener erg groot, hebben wij eh, net zoveel sneeuw gehad in de winter als alle andere mensen in Nederland. En bij al die amateurclubs werd er niet gevoetbald of niet getraind. Nou wij hebben ook al achter een halve meter sneeuw, dan begon ik te schuiven, dan kwam de hulptrainer erbij, de materiaalman, de kantinejuffrouw. En dan kwamen de supporters erbij. Het halve dorp heeft met drie wedstrijden in de winterstop een volledig hoofdstraf schoongeveegd. Zo betrokken is Linde bij helpen, doen en samen plezier en succes hebben. Dus ja, ik ben erg trots op alle vrijwilligers in Linde. Rut van Beuge. Ja, Beugen. ja, ik, ja. Hoor, ik hoor hem, maar ik hoor ook dus dat bij, zoals bij de jeugd dat ze toch nog veel vrijwilligers zoeken. Uh, of begeleiders voor bij de jeugd. Dus uh, ja, het is nou een ja, beetje dat dubbelzinnig. Komt, dat, dat, dat, dat, dat, dat komt ook wel een beetje, dat uh, de, ik, ja, ik, het is net alsof dat ik mijn hele leven in Lienden word... We zijn ook aan het aan het groeien natuurlijk met, met, met die club. Want ja. er komen steeds meer jeugdellen er bij, we hebben steeds meer senioren erbij. En um, ja, ik, en, natuurlijk zullen we ook mensen daar tekort komen, maar uh, ik, ik hou me vast. Maar goed, ik, ik zit in een enorme uh, linde flow al zeven jaar. Ik hou me vast aan alle mensen die ik zo ongelooflijk vrijwillig en zoveel uren zie maken. Dus ja, mij hoor je niet klagen. Hans, doe jij nog vrijwilligerswerk? Uh, ja, ik sta jou te woord. <lacht> Als je zo geïntroduceerd wordt en je blijft aan de telefoon, dan, ja, dan doe je toch ongelooflijk goed vrijwilligerswerk. En ik ben altijd zo aardig tegen je. En ik vind je altijd zo goed. En, je, en jij bent altijd zo sociaal bezig. De laatste nee. keer met een meisje op de televisie nee, maar Hans, die Hans, overal je in bent... klas gestuurd werd, ah. En dan help ik jou ook weer. En dan word ik zo afschubbeld. Hans, je bent een schat bij jou, kan ik het maken. Maar even een vraag. Want kijk, ik merk het bij mezelf. Jij hebt het ook druk. Ik doe veel ja. minder vrijwilligerswerk dan ik vroeger deed. En bij mij is het altijd politiek en maatschappelijke betrokkenheid en ja. actievoeren. Ja. Ik doe het veel minder. Merk jij ook bij jou dat je het veel minder doet? Ik, moet dat heel, ik, ik ga jou heel eerlijk ja zeggen. Ja. Ik ga jou heel eerlijk een ja zeggen. En dat kan ik in, in, in drie zinnen uitleggen. Uh, mijn vrouw, de, de schat, Sophie regelt altijd alles voor mij en organiseert alles. Ik doe heel veel voor Kika. Uh, ja. Dat is vrijwilligerswerk. Uh, anders, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En als je gewoon alleen al, om maar één ding te noemen... als je alleen maar twee keer per jaar de selectie van Ajax, Feyenoord en PSV in een ziekenhuis krijgt waar kinderen, kinderen ja. uh, van 11 jaar een been missen... en nog een half jaar te leven hebben... dan, dan ga je huilend uh, uh, daar naartoe. Je bent huilend in het ziekenhuis en je ziet voetballers... de, de tussen aanlaagstekens volgevreten voetballers iets hebben van... Jezus, criminelen. Dat wij zo'n impact hebben op, op, op, op kinderen. Hans, de andere, gasten, Hans ja. de andere gasten die helemaal naar de bus zijn gekomen, wijzen op het horloge. Je kan... hey Hans, hartstikke bedankt en ik wens je morgen een fantastische uh, dag en veel plezier met het mooie vrijwilligerswerk. Dankjewel, Hans. Ja, um, ik, ik, ik, moet, ik moet het ook veel meer doen, Ken. <laughs> We zullen allemaal proberen het veel meer te doen. Dankjewel, Hans. Theo Slagboom, u bent van de Bond van Oranje Verenigingen. Is dit een landelijke trend dat er steeds minder vrijwilligers zijn? Uh, Over het algemeen genomen wel. Ja, en in het bijzonder bij de Oranje Ja, en dat is niet alleen uh, op 30 april, maar dat is ook voor 4 en 5 mei. Mm -hmm. En met name voor 5 mei is dat uh, ook voor het Nationaal Comité een, uh, een zorg. Want we willen steeds meer kinderen betrekken... bij de herdenking van de gevallen vanaf 1945 tot nu in de vredesmissies. En de kinderen die zijn er niet meer, want die zijn meestal op vakantie. Ja, en wat is daar het probleem bij dan? Uh, omdat we die kinderen willen uh, betrekken, maar dan moeten ze er wel zijn. Maar u hebt een heel boze brief geschreven aan de minister... omdat ze de vakantie nu aan twee weken heeft gedaan. We hebben geen boze brief, we hebben een brief geschreven... waarin we de aandacht vragen om de vakantie uh, anders te plannen. Nou, ik had vorige week vrijdag een uitzending over uh, vakantie... En toen had ik iemand van de ANVR en het bleek dat de economische impuls van twee weken aan ingesloten gesloten vakantie ontzettend groot is. Mensen gaan dan veel meer in Nederland op vakantie en voor de reisbranche is het van belang en die betalen weer belasting. En dat is weer goed voor dit programma en voor het onderwijs. Dus uh, uh, ja, ik zou zeggen, de economie moet toch winnen? Nou, ik denk dat dat uh, uh, belangen zijn die uh, bespreekbaar zijn. Ja. Want ik denk dat een vakantie, als je die op 10 mei laat, laat beginnen... net zo goed bezocht wordt uh, in, de, in de hotels dan nu. Maar u wilt dus mensen een beetje dwingen... dat ze op 5 mei in Nederland moeten zijn? We willen ze de kans geven. Ja, maar met een beetje dwang door een vakantie uh, te frustreren. Nee, wij proberen die vakantie <lacht> dusdanig te laten plannen... dat er... Uh, uh, uh, mogelijkheid is om dat te doen. Want iedereen wil graag op 30 april ook iets leuks doen. Op 5 mei iets leuks doen. Op 4 mei stilstaan bij hetgeen waarom we daar bij elkaar zijn. Ja. En daar moeten ze ook de kans voor krijgen. Maar meneer Slagboom, mijn vraag aan u is nogmaals... Um, laat me het anders formuleren. Er zijn steeds minder vrijwilligers voor de Koninginnedag, 4 en 5 mei. Is de maatschappij veranderd waardoor mensen dat minder willen doen... Ik denk in de totaliteit wel. De meivakantie is een onderdeel waarom. Maar er zijn natuurlijk meer. U heeft net op straat iemand ja. gesproken. En dat vond ik een hele duidelijke. Ja. ja. En ik denk dat... Dat als men, maar het gaat ook om uitstraling. Ik hoor net Hans Kaai okay, zeggen. Maar mag ik u even ja? onderbreken? Want ik moet toepraten naar een warme, aangename stem van Dorad Meekens. Die gaat vertellen over uh, uh, Rauwvoet. André Rauwvoet, een man die ook toen hij politicus was vrijwilligerswerk bleef doen. Onder andere bij de kerken in de Belmermeer. Het is tien uur 47. Dorad Meekens, waarom stopt de grote held André Rauwvoet? Ja, uh, Prem, dankjewel. Uh, uh, een extra NOS-Bulletin. Uh, over inderdaad dat vertrek van André Rauwvoet. Uh, vanochtend rond half negen. Twitterde André Rauwvoet uh, dat hij uh, uit de Kamer vertrekt volgende maand. 17 mei dan is hij weg en uh, een paar dagen daarvoor, op zaterdag 14 mei... dan neemt hij officieel afscheid van zijn partij. Op het uh, congres van de ChristenUnie in Ede zal dat zijn. Um, hij wordt opgevolgd door Arie Slop, Die was al eerder fractievoorzitter in de, het vorige kabinet... toen uh, uh, Rauwvoet zelf uh, minister was... Net dus om, om half elf, even over half elf... heeft hij een paar redenen genoemd waarom hij vertrekt uit de Kamer. In de eerste plaats ben ik sinds mijn terugkeer in de Kamer... juni vorig jaar na de verkiezingen... maar zeker ook na de beëindiging van mijn ministerschap in medio oktober afgelopen jaar... voortdurend met mezelf in gesprek geweest... of ik nog net zo op mijn plek ben als in de jaren voor mijn ministerschap. En of ik nog datzelfde heilige vuur heb als waarmee ik in 1994 aantrad. Begrijp me alsjeblieft goed. Ik heb me vorig jaar met overtuiging beschikbaar gesteld als lijsttrekker. En toen ook zelf heel bewust de keuze gemaakt en ook bekend gemaakt... om ook als de ChristenUnie opnieuw tot een kabinet zou gaan toetreden... zelf in de Tweede Kamer te blijven. Maar daar ging wel een uitvoerigere afweging aan vooraf dan de keren daarvoor. Vanzelfsprekend was het niet. Het gesprek met mezelf en met mensen die mij dierbaar zijn... was ook een confrontatie tussen mijn verknochtheid aan het politieke métier... en een zekere onrust diep binnenin mij. De tweede reden ligt in de huidige discussie in de partij... over koers, profiel en positie, zoals die is ontstaan... na het verlies van een Kamerzetel in juni vorig jaar. En zoals die extra scherpte heeft gekregen... door het verlies van 14 statenzetels bij de verkiezingen van 2 maart. Ik begrijp die discussie... En ik heb begrip voor de vragen die gesteld worden. Ik heb het evaluatierapport van de commissie Schipper oprecht verwelkomd. Omdat ik vind dat, ook zonder het verlies groter te maken dan het is... de partij huiswerk heeft te doen. We staan voor de uitdaging om weer te bouwen. Om terug te groeien naar die zes zetels die we in de vorige periode hadden. En om door te groeien naar het niveau... dat volgens de peilingen van de afgelopen jaren voor een uitgesproken christelijke partij als de ChristenUnie binnen bereik ligt. Maar evenzeer terecht is het dat het evaluatierapport signaleert... dat we onderweg ook wat zijn kwijtgeraakt. Waardoor de herkenning door onze achterban en de kiezers... met die ChristenUnie waar ze hun stem en steun aan hebben gegeven, is afgenomen. Dat is wellicht allemaal begrijpelijk en verklaarbaar... maar stelt ons wel voor de uitdaging om die herkenning te herwinnen om die betrokkenheid en die verbondenheid te herstellen. Dat vraagt erom de lijnen verder te trekken... en met alles wat in ons is te bouwen aan een sterke christenunie. Dat vereist dus ook alle ruimte voor een open reflectie op de achterliggende jaren. Dat vereist ook dat de politici en bestuurders in de frontlinie... voor de volle 100% en misschien wel voor 200% inzetbaar moeten zijn. En de vraag die ik mezelf gesteld heb is of ik de overtuiging heb dat ik ook nu nog de aangewezen persoon ben om in deze fase van de geschiedenis van de ChristenUnie aan dat proces leiding te geven. En dat brengt me bij mijn derde reden. Dat is dat ik merk dat ik na al die intensieve jaren waarin het leven van mij en mijn directe omgeving en in het bijzonder mijn gezin altijd draaide om Den Haag en de politiek. Met een dwingende agenda en weinig ruimte voor andere zaken die ik ook Ongelooflijk waardevol en belangrijk vindt. En ik denk dat er in de zaal heel veel mensen zijn die daar iets van herkennen. Ja. André Rauwvoet, ze juist in Den Haag over het afscheid volgende maand op 17 mei... als hij dan precies 5.000 dagen heeft gezeten. Uh, hij vraagt zich dus af of hij nog dezelfde bevlogenheid heeft als fractievoorzitter... als uh, in de tijd voordat hij uh, minister was, toen hij ook fractievoorzitter was. De koers van de partij zegt hij, er is huiswerk te doen, er moet gebouwd worden... want er is verlies geleden bij de laatste verkiezingen. één kamerzetel en 14 statenzetels verloren... En bovendien zegt hij, uh, gezin, familie en vrienden gaan nu eens even voor. Niet langer op het tweede plan. En bovendien wil hij wel eens weer gewoon een goed boek gaan lezen. 17 mei, dan neemt hij afscheid 14 mei officieel... op het uh, congres van de ChristenUnie in Ede, 17 mei, vanuit de Kamer. Tot zover dit extra NOS-journaal. Terug ja. naar het uh, warme, aangename stemgeluid van Dat Prendra de <laughs> <laughs> Dank u wel, Dorad Beekens. Eh, luisteraars, ik hoef het niet altijd eens te zijn met politici... maar ik vind André Rauwvoet een man waar we in Nederland trots op mogen zijn... dat we zulke politici hebben. Net zoals we in Nederland trots mogen zijn op onze vrijwilligers. En eh, ik zou naar meneer Kivit gaan. Goedemorgen, meneer Kivit. Sorry dat u zo lang moest wachten... maar Dorad had echt belangrijk nieuws. Gaat uw gang. Geen probleem, Prem. Twee dingen. Oh, jij hebt het al over Bruin 1, hè? Straks als nou de SP aan de macht komt zeg je dan de communisten en nou gaan we naar het vrijwilligerswerk. Ja. Het is heel eenvoudig op te lossen. Hang een voorje pot neer waar overal vrijwilligers werken. Die mensen die komen kijken gooien dan in, naar eigen vrijheid en ga een dagje uit of zo met die vrijwilligers. Dan komen er steeds meer. Heel eenvoudig op. Dat Meneer Kivit, dank u wel daarvoor, want er is een landelijke vrijwilligersdag, en dan doet men heel veel. Ik weet dat in de gemeente Ridderkerk men dat onder andere deed, en dat is dan fantastisch, dan krijgen mensen een dagje uit. Maar hartstikke bedankt voor de tip, en als de SP aan de macht komt, dan uh, zal ik meteen de rode rakkers uit Osga gaan noemen, en dan vind ik ook weer een naam om ze te bashen. Uh, Rut, ik wou, of, dank u wel, Rut van Beugen. Uh, jullie hebben het probleem opgelost met Polen. Vertel, doet die Polen het gratis, of worden ze betaald? Nee, die Polen doen het eigenlijk gratis. Dus het bedrijf wat uh, de Polen levert, die geeft ze eigenlijk een, uh, eigenlijk een maaltijd. Die geeft geld, dat doet het bedrijf zelf. Welk bedrijf is dat? Dat bedrijf dat wil niet bekend worden. Okay. Dat is hetzelfde als het bedrijf dat ons uh, ook 200 euro sp uh, spendeert... om een barbecue te houden voor de vrijwilligers na afloop. Oké, okay, en ik vind het een fantastisch idee om de Polen te vragen. Doen die Polen dat heel graag? Ja, als je de Polen hoort, ze doen het heel graag. Want in feite hebben ze die dag helemaal niks te doen. Dus ik wil geen gezeur meer horen over Polen die hier zuipen, ongelukken veroorzaken en niets doen. Want die Polen redden dus gewoon de koningin en dag in Linden. Ja, maar als je bekijkt naar onze eigen rassen naar de Nederlanders, doen we ook een hoop fouten. Oké, okay, en nu is de vraag van Rien, hoeveel drank mag er gekocht worden in Linden? Hoeveel drank in Linden? Ja, de... Wij moeten nuchter blijven, de Polen moeten nuchter blijven. En wat de deelnemers doen, ja, moeten ze maar kijken wat ze doen. Theo Slagboom, zullen de Polen onze redding worden voor alle Oranje Verenigingen? Of kan je zeggen, de monarchie is uit? Kijk maar, steeds minder mensen willen er wat voor doen. Het heeft niet alleen met een monarchie te maken. Het is over de hele breedte. Het heeft met tekort aan vrijwilligers. En ik denk dat het dit jaar heel inventief is wat Linden doet. Ik denk dat het goed is als volgend jaar weer bewoners van Linden samen met de Polen... Uh, het organiseren. Ja. Weet je wat u ook kunt doen? Al die jongens van Marokkaanse afkomst gaan vragen... in Amsterdam, Rotterdam en van Turkse afkomst... om te zeggen, kom vrijwilligerswerk doen. Er zijn er al heel veel die, die dat doen. Dus dat is niet nieuw meer. Nee, dat is niet nieuw meer. Uh, Peter van de Grift, hoeveel uur slaap jij morgen? Morgen? Ja. Nou, het na gewoon een uur of een... voordat we klaar zijn. Ja. En om uh, half, vijf, vijf uur moeten we eruit... om we de spullen gaan halen in Veenendel. Oké, okay. luisteraars, ik ben er niet uit. Ik, de veranderende samenleving, meneer Slagboom, is het niet de achterhoede gevecht wat we voeren? Uh, ja, mogelijk, maar als we niet, niet vechten, dan kom je nergens. Nee, Rut, en wat ga je doen volgend jaar vroeger beginnen? Want ik sprak wat met mensen in het dorp die zeggen... ja, ze waren dit jaar ook erg laat met het zoeken van mensen. Dat moet je al in augustus, september doen. Nee, het, het staat al, al vroeg van tevoren, zet ik het al in de krant. Het komt er niet altijd in, hè, want je probeert het toch gratis te krijgen. Het staat bij ons op de website. We, we doen er zat voor, je krijgt ze niet. En je moet ze elke keer maar weer trekken, trekken. Als ik volgend jaar op... ...nog dit programma presenteren mag je vanaf augustus op de website... ...via Rien alle oproep doen. Ja. Is dat goed? Dat is goed. Uh, uh, Oké, okay. uh, luisteraars, ik, ik, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken... ...dat jullie naar de bus zijn gekomen. Uh, luisteraars, ik stel het zeer op prijs dat u met zoveel mensen luistert... ...zoals Aad die Adenhout en Johanna die iedere vrijdag samen luisteren... ...en dat u belt, mailt en tweet. Anouk Tulner, Sulema El Galdi, Rien Hans Twint, Momo Saru, Wim de Feiter, Barbara van der Klis. En ik maak dit programma met heel veel liefde. En zijn u de luisteraars zeer dankbaar dat u met zoveel luisteren. Daarom eindig ik iedere vrijdag met een van mijn lievelingsliedjes. Waar zou ik zonder jou naartoe moeten? Toombin Jawun Kaha. Waar zou ik zijn zonder u de luisteraars? <middels> Chah sannam, tumb ko chah ke, tumb din. Jaan kah, ke dunia me yaake, kuch nabe. Chah sannam, tumb ko chah. Zo meteen hier op Radio 1, de ster, warme aangename stem van Dora Megens met het NOS-journaal. En daarna Felix Meuders met de gids.fm, die gaat tot half twaalf. En ik ben er maandag weer, tot maandag. Namaste, dag. <middels>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 De Royal Wedding van Prins William en Kate Middleton. Vandaag vanaf 11 uur live vanuit Hartje Londen. Bij de NOS. Op Nederland 1.